...op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Zie fm Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Trudy Vendrich met het NOS Journaal. De treinen zijn vanochtend volgens plan uitgereden. ProRail is tevreden over het begin van de dienstregeling... ...en zegt dat er geen bijzonderheden zijn. De bedoeling is dat vandaag 80% van de treinen rijdt. Dat zou voor een dag in de kerstvakantie ook voldoende moeten zijn... ...is de verwachting. Intussen wordt er geruzied over de schuldvraag. Politici en reizigersorganisaties vinden dat er een wandprestatie is geleverd. NS en ProRail zeggen dat treinen en wissels wel kunnen worden aangepast aan extreme weersomstandigheden, maar dat er dan wel geïnvesteerd moet worden. Ze zeggen dat niet uit de normale begroting te kunnen betalen. Op Jamaica is een Amerikaans passagiersvliegtuig bij het landen in tweeën gebroken. Alle inzittenden overleefden het, er zouden wel enkele gewonden zijn. Het vliegtuig, een Boeing 737 van American Airlines, had ruim 150 mensen aan boord en kwam uit Miami. Bij de landing in zware regen op het vliegveld van Kingston schoot het door, kwam tegen een hek en brak in stukken. De rechtbank in Utrecht mag de zaak van de jonge zeilster Laura Dekker behandelen. Haar advocaat had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat de rechtbank bevooroordeeld is. Dezelfde drie rechters hadden Laura, die een solotocht rond de wereld wil maken, in oktober onder toezicht laten plaatsen. De wrakingskamer wees het verzoek af. De rechtszaak gaat om 11 uur vanochtend verder. Het bureau jeugdzorg wil dat ze uit huis wordt geplaatst. Slachtoffers van de gifgasaanvallen op Koerden in Noord-Irak en Iran eisen een schadevergoeding van Frans van Amraat. De Nederlandse zakenman zit een celstraf van ruim 16 jaar uit voor het leveren van grondstoffen voor mosterdgas aan het regime van Saddam Hussein. 16 slachtoffers eisen nu elk 25.000 euro van van Amraat. Sommigen zijn blind, anderen hebben ademhalingsklachten en huidaandoeningen. Het weer eerst bewolkt en nevelig. In de loop van de ochtend opklaringen en wat zon. In de middag meer bewolking aan een zee en winterse bui. De middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het end.